Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Belarus heeft oppositieleider Svetlana Tiganovskaya veroordeeld tot 15 jaar cel. Ze krijgt een straf onder meer voor extremisme en het aanzetten tot haat. Maar de echte reden is dat ze meedeed aan de verkiezingen in 2020. De dictator van Belarus zit niet te wachten op tegenspraak en mensen die protesteerden over de verkiezingsuitslag werden met veel geweld van straat gewerkt heeft moeten vluchten uit het land. Ze heeft gereageerd op de veroordeling, zegt mijn collega. Ze heeft op Twitter geschreven dat uh, dit, is, dit is de manier waarop het regime mij beloont... voor mijn inzet voor een democratisch Belarus. En uh, ze zegt ook van... Uh, maar ik denk niet aan mezelf, ik denk vooral aan alle mensen... die wel uh, in, echt in de gevangenis zitten, uh, die hun best doen voor het land. En ik zal blijven strijden totdat zij ook allemaal vrij zijn. Mensenrechtenorganisaties denken dat er nog zo'n 15 1000 politieke gevangenen vastzitten in Belarus. Ziekenhuizen laten weten dat ze weer steeds meer coronapatiënten zien. Vandaag liggen er iets meer dan 900 mensen met corona in het ziekenhuis. Het meeste sinds 19 oktober vorig jaar. Het is vooral erg druk op de verpleegafdeling. En ziekenhuizen verwachten dat dit nog wel eventjes aanhoudt. De gesmokkelde babypalingen die vorige week op Schiphol werden onderschept... zijn vrijgelaten in de natuur. De 170.000 glasaaltjes werden aangetroffen in koffers die onderweg waren naar Maleisië. Je hoort de NVWA. Europese paling is een ernstig bedreigde diersoort en daarom ook beschermd en in- en export van die Europese paling is verboden. In Azië is de vraag naar paling heel groot, maar daar is daar niet genoeg paling om aan die vraag te voldoen. En zo ontstaat er de dus smokkel, onder andere vanuit Europa. Beveiligers op Schiphol hebben deze smokkel kunnen voorkomen. De palingen zwemmen nu in de randmeren bij Harderwijk. En in Groningen is de brandweer uitgerukt voor een bijzonder klusje. Een bewoner voelde zich niet lekker en was bang dat er in zijn huis een gevaarlijke stof was vrijgekomen. Brandweermensen ontruimden daarop verschillende huizen en gingen in beschermde kleding het huis in. En wat bleek? De kattenbak die stonk gigantisch. Het is niet bekend hoe lang die kattenbak niet was verschoond. Het weer, het is even gedaan met de zon. Er valt regen. Morgenochtend in het midden en zuiden ook wat natte sneeuw. In het noorden nog wat zonneschijn af en toe. En het is fris morgen. Maximaal een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in Noord-Holland op dit moment. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Daar rijdt het langzaam over 7 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. En de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. 3 kilometer file en de vertraging ook hier van 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Dit is Ben of met het lokaal nieuws. <laughs> het is wel serieus, hè? He? Ja, het is wel serieus, Jap. Moet je horen, het, is, um, het, ja, het serieuze nieuws is dat er een persalarm is gegeven voor Zandvoort. En 1536, 15 uur 36, een overvalalarm op de Hogeweg in Zandvoort. Dus um, ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Mm. Er zitten zoveel zaken. En dan is er om 1543 ging een heli naar het uh, HBC terrein aan de Krukjesweg in Heemstede. Daar is wat uh, HBC Sportpark om precies te zijn. En toen kwam om 1547 een persalarm binnen over een ongeval met letsel in de Zuiderstraat mm. in uh, Zandvoort. En eens even kijken, nou ja, de ambulance zal er inmiddels zijn, want die werd om 1548 gealarmeerd. Dus het is, nou ja, maar het is eigenlijk sowieso al een hele onrustige dag voor de hulpdiensten. Mm. Het begon vanochtend vroeg met een... Uh, Even kijken, dat was deze tijd. Ik ben een man van de keiharde cijfers. Van um, 3 uur 51, 3 uur 48. Dat er een, dus die, die frontale aanrijding was. Met die spookrijden op de A9 bij Spaan. Ter hoogte van zijn kanaal C. Ja. Uh, en toen ging dat eigenlijk al eens maar door. Er, kwamen maar, er zijn al 2, 3 traumahelies in onze eigen regio geweest. En om... Uh, 14 uur 33 was er nog een server in de problemen. Daar ging de reddingsbrigade KNRM en Muiden ging daar voor het, de zee op. En daar hebben we verder ook niks meer over gehoord of hoe dat is afgelopen. Ik hoop goed, in ieder geval. Dus het is ja, een onrustig dagje. Ja. Tot zover. Nou, laten we dan maar gewoon beginnen bij het begin dit laatste uur. En dat uh, is uh, een klassieker in ieder geval. Lekkere muziek. Ja. Ja, want oh. ja, toen kwam jij met het harde nieuws uh, eventjes uh, van... Ja, moest van, even. Ja, dat maakt ook niet uit. Uh, nu echt uh, beginnen. Bloor is de cult. Die, uh, dat nummer dat komt regelmatig uh, terug in de top 2000. Uh. Mm. Daar is hij wel van, een beetje van bekend. Oh ja? Ja, maar er zit maar ook een koebel. Ja, dat, dat, dat is met een koebel. Ik, ik heb er die hele koebel niet uh, Ja, Daar zit er toch wel degelijk in. Okay. Uh, maar uh, jij zei op een gegeven moment: ja, de, de, dan kom je de studio binnen en is een van die muzikanten. die is even als een instrument. Uh, ja, dat zie ik zo zo voor me. En dan in een, in een verloren kast: uh, zijn, oh, daar ligt dan een koebel. Uh, ja, laten we die dan maar gebruiken. Ja, ja, ja. dat dus, uh, ja, ja. klinkt wel lekker. Ja, ja. Zoiets. Zo hey, wat, gaan we, we gaan, uh, wat gaan we doen in dit uh, uur nog? Ja, we gaan zo los van bellen, want ja, ja de, de kwalificatie is begonnen. Ja. Ik, ik zie hier uh, dat uh, Yuki Tsunoda, Tsunoda ja, ja, zo uh, moet hem. Ja, Yuki, Yuki, Yuki Yuki is geen rookie meer, maar... Uh, nee, nee, nee, nee. Ik heb trouwens naar die uh, Netflix-serie gekeken. Die, Drive to Survive. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is toch wel leuk. Toch uh, Ja, ja. En... Um, en daar komt de Yuki, die heeft zelfs een, een complete aflevering voor zichzelf, zo'n beetje. Dat oh ja? Is, ja, en die. Uh, nou ja, dan leer die jongen het ook een beetje beter kennen. En dat is op zich wel. Uh, ja, wel een grappig manneke. Ja. Dit is. Uh, ja, je denkt wat een snotneus. <laughs> ja, weet je wat zo'n type. Weet je wat me trouwens opvalt bij ja. die Formule 1 -coureurs? Hmm. Dat Net zo'n. Zo deze meneer, uh, Japanse meneer. Ja. Dat is een heel tenger mannetje. Klein ja, mannetje. Maar. Um, uh, terwijl als we kijken naar Max Verstappen... die heeft in de loop der jaren zo'n stierennek gekregen... Hè, vanwege die G-krachten. Ja. Maar, die, maar die Japanen en die andere jongens, niet. Die, dat zijn allemaal nog hele tengere ja, maatjes gebleven. Ja, nou, ja. Die hebben, hebben geen nek ontwikkeld. Hm? Ik denk, hoe moet dat dan met die G-krachten? Nou, ik, uh, ik, uh, ik, zal wel even, ik heb wel iets uh, gezien over Niek de Vries... Dat is ook een klein mannetje. En, ja. Maar als je kijkt naar... Uh, als je naast uh, Yuki Tsunoda... Dan is niet uh, de Vries een reus vergeleken met ja. uh, Yuki Tsunoda. Het is een halve kop groter. Dus. Maar die moest toch echt ook uh, behoorlijk werken... Om uh, hetzelfde uh, te kunnen presteren. Wat, ja, wat mannen als Hamilton en, en bijvoorbeeld Russell en, en Verstappen ook... Dat zijn uh, de mannen die met uh, lengte in uh, de auto zitten. Die, ja, die hebben dus wat meer... Fysieke trekkrachten. Ja, ja. Uh, en dat hebben die kleine mannetjes wat minder. Dus ja. die moeten wel uh, harder aan een conditie werken dan bijvoorbeeld een. Uh, maar je ziet het niet aan ze af. Nee. Dat vind ik, nee, geen. Nee, ja. dat, dat vind ik zo opvallend. Nou, nou ja, uh, we uh, ook wel uh, straks aan vragen. Uh, uh, dat dat uh. lijkt me een goed idee. Um, uh, ja, lijkt mij ook. Uh, het is een band uit Amsterdam. En die band die uit Amsterdam die gaat uh, op 25 maart een EP-release show doen in de Sinnetol. Oké. Okay. En het is een uh, dame die de. Frontfocals of de leadfocals voor de rekening nemen. Ik heb het over Von V. En het nummer is ook het titelnummer van die EP: Undecided. Ja, want Nick Gale heeft bijvoorbeeld met zijn werk dat het 24 uur aan is. Dat heeft deze dame dus ook, deze Maria Lierling van Von Vee, want zo heet de band. Die heeft ook constant af en toe invallen. En dan moet ze met een schrijfblokje, dat soort dingen, dan moet ze een dingetje opschrijven. En dit is ook zomaar uit de kokert gekomen. Zo, geweldig. Nou, wij gaan... Oh, je hebt een jingle. Ja, Ja, ja, Dan Zullen we dat maar doen? Park Zandvoort ja, want uh, aan de telefoon uh, is hij weer. Rindel Loosem. Goedemiddag, Rindel. Goedemiddag, goeiemiddag. Maar ik heb al gegeven, ik moet er weer eentje helemaal opvoeden. <laughs> Hoe dat zo? Ja, dat dat ligt bijna hard. Oh, over is... mijn ja. muziek smaak, ja. zeker weer. Ja, de muzieksmaak. ja, het is weer vaak. <laughs> ik, ik heb er een week over gedaan om die handen op te voeden, dan nou kan ik weer opnieuw gaan. <laughs> gaan uh, wat, uh, wat, wat moet er volgens jou dan eigenlijk? Uh... Nee, wat rustiger is dit want dit jongen. Het is toch. Te het is gewoon... Teringen! He. Dat is gewoon... Uh... Epoque, he. ja, ik, uh, ik weet niet uh, het was, maar... Nou... Nee. Uh, ja. Het conservatorium hebben ze niet gedaan. Zullen we het allemaal ophalen? Ja. Nou, ik heb, uh, ik heb ook hier conservatorium uh, materiaal liggen vriend. Dus uh, ik kan het zo wel laten horen hoor. Doe het, doe het. Ja, zeg, Rendel, een hele goede middag en wel, welkom ja. in de show. Um, ik ga even met jou, voordat we naar de Formule 1 gaan, naar uh, wat ik weer tegenkwam natuurlijk op Facebook. Een, een fantastisch medium waar je uh, enorme veel inspiratie kan opdoen voor een radioshow als dit. Um, Jan Lammers die, uh, had een, een filmpje en dat ging over outdoor karten. En daar had ik het uh, verleden week met Michel Bleekeman al live in de uitzending over. Die wat is er toch eigenlijk gebeurd met die kartbanen in onze regio? We hadden er toch verschillende Amsterdam uh, uitgeest. Uh, het is allemaal weg. Ja, uh, ik, ik geloof dat in Amsterdam is een heel grote uh, industrie terecht gekomen. Met allemaal bouwmarkt en dat soort dingen. Volgens ja. mij op die plek. En in ja, het geest is een grote woning. Uh, wo hebben ze volgens mij allemaal woningen neergezet? Oh, is dan een woning? Uh, uh, ja, ja, maar dat was ook gewoon net zo'n beetje zandvoort. Uh, ook die kartbanen kregen op, de, uh, op een gegeven moment. hadden allemaal met een problematiek te maken. Ja, oh ja. En daar ja. zijn er toch heel slim eigenaar. Die denken: ja, jongens, ze verkopen die allemaal wegwezen. Ja, ja. En, ja. Uh, en we hebben niet zoveel banen meer hoor in Nederland. Maar uh, uh, er worden er wel steeds minder volgens mij. Ja. <laughs> dus uh, ook voor die kartsport. En waar, toch de basis is natuurlijk, even heel eerlijk. Hè, de basis is voor de autosport. En daar, ja, daar leren ze raken rakkers het allemaal. Ja, ja. en Met vijf, jaar zitten ze zo op zo'n ding. Ja. Uh, wordt het wel steeds moeilijker. Kijk, Lelystad heeft nog een baan. En de Genk is er allemaal nog. Wel, en dat soort dingen. Maar het wordt wel steeds moeilijker om gewoon echt met die jongens uh, zonder verte reizen uh, uh, te oefenen. Zeker als je deze kunt rijden. Want hier, ik, ik zou, nou, hier in de kontraaier zit volgens mij niks meer. Nee, nee precies. Nee. We hebben nee. al voor indoor natuurlijk. Maar auto Misschien is voor Bernhard een mooie kartbaan om op het circuit te beginnen. Nou ja, kijk... Nou, er ligt er alleen. want die is alleen 4 kilometer lang. Ja, ja. ja nou, nee, nou, maar kijk... Nou, het kan, hè? He, kan. Maar ah, ja, het is niet zo moeilijk te doen. Nee, circuit van Asser heeft een uh, outdoor kartbaan. Ja, Nul, en, uh, uh, bij de ingang is een outdoor kartbaan op uh, Ja, die ja, ja, hebben Ja, een. Nou, nou ja, je hebt het over jonge leeftijd in de autosport. Uh, uh, uh, ja, ik wil geen reclame maken, maar het is gewoon fijn Race een feit dat Raceplanet een... Um, die organiseert voor kinderen... er uh, stond een heel artikel in de Hamers Dagblad... Uh, van uh, onder de kop... Uh, tien jaar oud en rijden in supercars... over het circuit van Zandvoort... zonder rijbewijs. Um, ja, wat, wat vind je ervan dat een jongetje van tien jaar... in een, een Ferrari of een Lamborghini rijdt... Uh, ja, nou, als het goed begeleid wordt, maar ik vind het wel een beetje jong nog. Ja, ze kunnen niet eens bij de pedaal Of kan niet bij de pedaaltjes, ja. Nee. Met zo'n apparaat, dus uh, dat vind ik wel vrij jong. Als het goed begeleid wordt, kan het altijd wel, weet je... Uh, Heel simpel, in Amerika zitten ze dus ook op een 12 13, 13 afgestuur in een auto en daar hebben ze allemaal ruimte. Ja. En op een circuit is het natuurlijk wel de meest veilige omgeving die je maar kan bedenken, want je gaat allemaal dezelfde kant op. Ja dat, cool. dat is... <laughs> ja, dat is dat is <laughs> ja. Alleen ja, wel de rommel natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik denk dat het wel goed begeleidt, wordt eh, ik, ik zie alleen niet helemaal eh, het nut ervan in Maar eh, ik heb daar wel zoiets dat is leuk en prachtig eens een keer gedaan hebt, maar eh, ik denk dat je echt autosport eh, echt kan bedrijven of je vier 15 hè? We hebben natuurlijk wel een paar heel jonge lui die al 15 al in een uh, Formule 4 aan, de, aan het sjezen zijn. Ja. En die doen het best goed, hè? Dat, dat moet je niet vergeten. Ja. Maar 10, 19 en dan al in de auto scheuren. Ik weet niet of dat heel veel meer brengt in de toekomst. we mogen niet harder ja. dan uh, 60, geloof ik. Dus, uh, ja, ja uh, nee, daarom dat vind ik helemaal... Uh, le leuke, leuke gadget. Ja ja, ja, ja, ja. Maar uh, zo'n jongetje met uh, meer zo'n 100 op de karts schudden, dat zie ik dan uh, veel liever. Ja, ja, ja, ja. <t> uh, ja. Gaat zo hard, de outdoor -gaarden? Nou ja, je hebt wel een paar klassen uh, waar die wat al serieus hard gaat. Die moeten niet over je tenen rijden, dat doet het echt de pijn hoor. <laughs> dus, uh, nou, er zijn wel wat series daar die toch wel, uh, zeker de schakelkast, die gaan toch serieus hard hoor. Ja, ja. De banen zijn vaak te klein. Maar ja. uh, uh, daar heb je bijvoorbeeld Jackson Racing Days uh, uh, op, uh, op Assen in augustus. Uh, daar uh, zijn de 250 supercars. Ja. Uh, iets van 60 van die dingen. Nou, die komen serieus hard over het stuk binnen. Dat is ja. ver over de 200, hè? Dus, zo, um, okay. En dat zijn, dat zijn allemaal mannetjes zonder hersens in de helm. Want dat gaat echt heel erg hard op zo'n klein dingetje. Dus ja, uh, maar als je dat hier gaat kijken... Ja, dat is geweldig. Dat, is, dat gaat zo hard, zo mooi. Ja. Zo mooi. Nou ja, dat dus, doet uh, betekenen aan de tijd dat de Outcore kartbaan in uh, Amsterdam nog bestond. Uh, uh, uh, uh, jij was er ook een keer in de tijd. Uh, ik was daar uh, speaker. Ja. ja, Jaap, ik ben al speaker geweest bij outdoor kartbaan. Ik ja, kan me niet de... voorstellen dat jij speaker bent uh, geweest. Ja, nou, dat is niet te geloven. En, um, ah. Maar uh, en toen kwam Rendon langs en nu hebben we zelf daar nog een, een leuke, uh, uh, uh, leuk praatje gehouden. Uh, ja. Maar dat was buitengewoon spectaculair, dat outdoor kart. Hè. Uh, ja, maar outdoor kart is ook spectaculair. Kampioenschappen ja. in Europa zijn waanzinnig. Als je dat ziet dan, dat er 30-40 weggaan en die gewoon als treintjes over de kie gaat, een groot lint en hoe harder gestreden wordt. Ja, dat is enorm spectaculair. Ja, ja, en, ja. Uh, en dat, is, dat is wel de school en de baan, de, de bakenmaat waar het uiteindelijk allemaal gaat beginnen, natuurlijk. Precies. En, en uh, kijk, kijk, ik denk dat we op toon in de huidige Formule 1 coureurs die daar allemaal zitten. Uh, ik zit nu net even naar de TV te kijken, want ze zijn natuurlijk met uh, Q1 bezig. Ja. dat de huidige uh, Formule 1-cursus, uh, ja, er geen één is die ingekort heeft. Dat daar daarom ophouden. Ja, dat denk ik ook. Ja. Trouwens, over die Formule 1, Rendel. Ik, ik heb steeds meer mijn hoop dat het een spannend Formule 1-seizoen gaat worden. Wordt eigenlijk steeds uh, groter. en, en, en uh, Want. Uh, uh, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar het lijkt wel of die tijden van de heren uh, steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Nou, zeker het middenveld. De top uh, zit ook wel redelijk bij elkaar. Hoewel uh, vanmorgen, uh, moet ik wel zeggen, was heel verrassend. Uh, natuurlijk Alonso en uh, Stroll met de uh, uh, Aston uh, Martin, die dan toch lekker bovenaan het rijstje stonden. Dat is toch wel best wel een verrassend gebeuren. Ja. Um, uh, ja, het, het zit heel dicht op elkaar. Het is echt uh, gewoon oogknipperen, het veld is voorbij. Zo moet je het wel een beetje zien. Hoewel, ik vind nu wel uh, de verschil eigenlijk een beetje vanaf, uh, ja, vanaf een plek 14, uh, 13, 14. Uh, dat zit toch wel, wel uh, allemaal boven een seconde. En Wat is nou een seconde? Maar in Formule 1 is dat, uh, is dat heel erg veel. Ja. En uh, achterin zitten ze zelfs op 1,6 seconden. Dat, dat is wel iets meer groter verschil dan vorig jaar. Ja. En, uh, maar vooraan, ja, het zit wel allemaal heel erg dicht op elkaar... Hoor. Het is, uh, joh, het is, ik zeg tegen de mensen, dus als je gewoon allemaal tegelijk voorbij zou moeten laten komen, dan je, moet je stapelen, want er is zo weinig ruimte zitten tussen. <laughs> ja, ja, dat is gewoon zo. We hebben het over, vanmorgen hadden we bijvoorbeeld over dat vijf, is het, vijfduizendste, wat is dat, joh? Ja, dat is niks. Dat kan je niet zien. Je niet zien. Nee. En dan kan je zeggen, ja, het is een meter op baan met 300 km per uur. Nee, jongens, maar je kan het niet zien met blote ogen. Nee, nee, nee. Dat is nee. gewoon zo. Het is, uh, en, en Nick de Vries, dat gaat niet zo lekker, geloof ik, hè? De... Ik moet eerlijk zeggen, ik, had, uh, ik, had, uh, ik heb heel hoge verwachtingen van Nick, maar hij zit op Tomic toch wel constant. Ik, uh, ik ben nu ook even aan het kijken, hij zit toch wel, maar hij heeft nu even een veertiende tijd. En dan kijk ik naar zijn uh, teamgenootje, Zeno uh, hij zit op plek 9. Oh. En dan zeg ik van. En, en, dat, is niet heel, dat is niet erg, hè? Als daar een tiende of twee tiende tussen zit, als ze dichtbij is, maar we hebben het over meer zestiende. Ja, ja. En dat is niet oké. Okay. Nee, nee. nee. En, dan, dan word je eigenlijk gewoon door je, door je teamgenoten opzij gezet. En dan kan je wel zeggen van ja. auto heeft heel veel ervaring met die auto. Nee, jongens, het zijn allemaal nieuwe auto's. Het hele seizoen begint helemaal vanaf nul. Ja. En uh, Nick moet wel uh, natuurlijk enorm veel. Uh, die heeft wel enorm veel ervaring. Maar. Uh, die moet toch even gaan groeien dit jaar. Want uh, veel kilometers maken. Dat heeft hij natuurlijk vorige week al gedaan. Hè? Ze hebben natuurlijk vorige week echt uh, gewoon diverse Campri afstanden in lopen afleggen daar. Okay. Dus uh, hij kan ook niet zeggen, je bent een rookie. Nee, Maar uh, nee. dat zijn we gemaakt. Ja, ja. Hij moet gas geven. Hij moet uh, ja. dicht en uh, trappen met erop. Nou, zo is dat. Geen gezeur. Ja. He? Ja, geef <laughs> zeur. Zeg, Rennel, uh, Jaap en ik hadden het begin van deze uitzending over, uh, dat had ik het weerbericht. En het weerbericht is dat er uh, weinig wind is uh, voor morgen bij de race. En dat betekent dat er niet zoveel zand is op de baan in uh, Hoe uh, Hoeveel last heeft een, hebben de coureurs van zand op de baan? Nou, zand is... Uh, dat hebben we natuurlijk heel veel op Zandvoort. En uh, zeker als we... Hard... O oh ja, in Zandvoort ja, ook ook zand. veel zand op de baan. Nou, ah, ja, er, er schijnt ergens een strand te liggen vlakbij. Uh, ja, ja, vandaan. maar goed. <laughs> maar ja. ook daar, als het hard waait... Is, uh, heb je echt enorm veel last van uh, zand op de baan. Oké. Okay. Je moet het eigenlijk al zien als je op slik zit... Uh, met uh, heel warme banden. Die gewoon uh, die banden worden een bepaalde temperatuur... en het rubber is heel zacht. Ja. We pakken dat zand op. Ja. En uh, de, die banden worden daardoor vuil. En uh, de, uiteindelijk uh, je, ja, verlies je al je grip Want je zit Eigenlijk een beetje als op ijs te rijden. Je moet zo zien, uh, het wordt bijna oh. soms als een sliks op regen. Nou, is niet extreem, maar, uh, en, en zeker met die vermogens waar die vermogen mee rijden, een kontje gaat eerder uitbreken. Ja, ja, ja. Uh, en, en je hemweg wordt uh, een metertje langer, zo oh. moet je het zien, want je bangels zijn vuil. En zand is gewoon, maakt het gewoon de hele boel glad. Ja, ja, ja. ja. En uh, nou, ze zitten hier echt in een zandbak. Ja. Dit is echt een serieuze zandbak waar ze zitten. Ja, gaat het dan uh, hard waaien? Zeker op die rechte stukjes zie je dan van die hele stofwolken. Uh, zeker als ze van die ideale lijn afgaan. Met inhalen ja. zie je opeens zo'n hele grote stofwolk achter zijn auto. Ja. Nou, die banden zijn er dan echt op dat moment even toch wel voor 200, 300 meter, 400 meter helemaal aan hoor. Ja, ja, ja. ja. Dus. Uh, so. Dus ja, dat, is, uh, dat zijn wel dingetjes die zeker in dat soort landen uh, meespelen. Mm. En als er daar geen winst staat, heb je daar eigenlijk geen last van. Nee, nee, nee. Maar je kan nu ook zelf nog op de baan zien: dan gaan ze maar even van die lijn af. Dan zie je gelijk een heel spoor achter die auto van grote wolken en toestanden, dat soort dingen. En dan is het echt rotzooi. Ja, ja, ja. Dus, uh, Oké. Okay. Dus, uh, nou, en. Maar het um... is allemaal uh, uh, verrassend, ik zit even te kijken. Uh, ja. Jongens, uh, het, uh, Verstappen heeft het niet makkelijk. Daar is daarmee voor gaan houden. Oh ja, want dan. Nou ja, gewoon, uh, ze moeten allemaal wat trappen. Maar hij staat op talmik nog 1Q1 op plaats 6. Dus. Oh, mm. hij heeft zeker ja. nog wat te doen. Ja, hij ja, heeft ja, wel werk aan de winkel. Hij heeft wel werk aan de winkel. Dus, de winkel. dus en, dat wordt spannend vanmorgen, denk jij. Het wordt een spannende race ja nou, de, de, vorige week was het natuurlijk uh, Red Bull uh, en meester tijdens de test ja uh, maar nu niet is er een, paar, een paar teams niet zitten slapen nee nee nee nee, nee. nee, nee. en Esther uh, Martin gewoon heel erg sterk ja ja ja. Daarom zeg ik, ja. ik heb hoop voor een, voor een spannend seizoen. In ieder geval voor morgen. Ja, laten we, laten we hopen dat het tot de laatste wedstrijd duurt. En niet zoals dit seizoen. Want ja, geweldig dat Max natuurlijk wereldkampioen werd. Maar ja jongens, die laatste wedstrijden. Ja, ik, ik, heb, ik ga het je eerlijk zeggen. Ik heb er een paar gemist. Want zat zat je nog naar het kijken eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja <laughs> Dan krijg je dat, hè? Ja, precies. precies. <laughs> zeg Rendel, hartelijk dank voor je bijdrage ja? van deze week. Ja, ik leer de muziek wel, komt goed. En hoe heet het? En morgen gaan we natuurlijk lekker kijken. En, ja, um, en, vo fun. en volgende week spreken we weer weer. Ja, absoluut, ga je weer spreken. Gezellig, we gaan muziek draaien trouwens, Rendel. Jan, toch wel van iemand die vroeger de autosport een warm hartboek draagt. Hij leeft helaas niet meer. Weet jij wie? Nou, nee, ja, nou, Er zijn heel veel dood gehad. Als, als, als ik zeg George Harrison van de Beatles ja. en Walmart Gate Dark Gently Weeps. Ja, ja, ja, ja dan, dan, dan dan, dat is goed. Dan ja, ja. vind jij dat wel goed, natuurlijk, hè? Ja, ja. Heb jij va een vaste dan? Da is... Nee, maar goed, ik heb geen gitaar, maar. Maakt niet uit, toch? Maakt helemaal niet uit. Nee, nee. dat is een goede. Dat is een goede. Ja, okay. nou, Hé, hey, 10 punten gestegen. Ja, is goed. Hé. <laughs> Oké. Okay. Guitar gently weeps Yeah Maar even weer recht zetten, geloof ik, hè, met die rendol, die krijgen van langs. Maar ja. ja. Ja, ja, ja. Dat is hij rendelen ze altijd recht voor zijn raam. Ja, heel recht. Ja. Ja, de Beatles dus met de uh, Wow My Guitar Gently Whips. En dit kwam toch uit de koker van George Harrison. Zelf ooit een autosportliefhebber geweest. Zeker als ik, uh, de verhalen van Aller Kalf mag uh, geloven. Nou, dat uh, klopt. Ik kan me één single herinneren van hem. Dat hij uh, een, ook een, een klopt, nummer heeft opgedragen aan de klopt, autosport. Klopt. Fa faster. Faster. Ja, faster. faster. faster. die is het. Er zat een clip bij en er zit zelfs nog... Uh, in die clip zit er ook nog 10 seconden uh, materiaal van Zandvoort uh, in. Hè? Oh ja? ja, Die zit gewoon in die clip verwerkt. Dus ja, je ja. gewoon het oude, De oude hoofdtribune links uh, ja, zie ja, ja. okay. je voorbij komen. Die zit in die clip. Goed ja, het beest van de week. En ja, het beest van de week is een dame. En um, een Labrador Retriever teefje van 7,5 jaar oud. En haar naam is Burberry. En, um, en het is ondanks haar leeftijd nog een hele fitte hond. Is weggehaald bij de vorige eigenaar omdat ze niet goed verzorgd werd en eh, ze is ook geen huiselijk leven gewend. Een lieve hond kan wat verlegen zijn, maar is gek op aandacht... ...en zoekt een baasje met tijd en vooral ook geduld... Eh, ...zodat ze kan wennen en vertrouwen kan krijgen. Kinderen is ze niet gewend, maar eh, Dierenhuis, eh, Kennemeland eh, hier in Zandvoort... ...die denkt dat ze als dat... Uh, uh, even kijken, kinderen is niet gewend, maar... Ze kan waarschijnlijk wel samenwonen met kinderen... als ze in ieder geval de kinderen lief zijn voor uh, Burberry. Andere honden kan ze prima overweg. Um, ze kan wel even blaffen. Loslopen is nog wel even een dingetje. Want dat uh, was ze niet gewend. Dat moet dus allemaal aangeleerd worden. En, um, en aan de riem lopen, dat, uh, dat gaat prima. Eens even kijken. En ze is altijd fijn om uh, lekker op pad te gaan... Uh, ze komt niet uit een huiselijke omgeving. Dan denk je altijd: van ja, maar waar heeft zo'n hond dan wel gezeten? Dat is, uh, Boerderij dat is, misschien. Ja, dat ja. zou misschien kunnen. Of, uh, um, dus dat is, het is eigenlijk bij deze hond: is het kernwoord wennen. En nog eens wennen. En alles moet worden, rustig worden opgebouwd. Dus daarom neem ik even het checklist even door. Het is een, kan bij kinderen, ja. Kan bij andere honden, ja. Kan niet bij katten. Heeft geen speciale verzorging nodig. Is gesteriliseerd. Kan alleen thuis blijven. Moet wel rustig opgebouwd worden. Kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Um, beheerst geen basiscommando's. Maar is wel te leren. Is zinnelijk. Is waakzaam. Dus dat is wel fijn. En de hond is tussen de 30 en 50 centimeter hoog heeft weinig vachtverzorging nodig, kan loslopen, ook kan niet loslopen... is wel te leren en uh, is natuurlijk beschikbaar. En uh, eens even kijken, heb je interesse... dan is het dierenthuis.kennemlands/dierenbescherming.nl. En ze hebben er iets nieuws bij gezet. Vermeld dan uw huis, gezinssituatie, andere dieren... of alleen thuisblijven opgebouwd kan worden... wanneer u een gelegenheid bent om langs te komen en uw telefoonnummer... Oh, dat als je je e-mails stuurt, dan moet je dus even dat allemaal vermelden. Mm. En let op, wij houden een hond niet langer dan twee dagen vast... voor een kennismaking, dus weg is weg. Oké, okay. mm. nou, dan gaan we weer gewoon een uh, fijn stukje, stukje muziek... Eh, ja, en ja, ja, we... ja, dat is fijn. Kate ja. Bush. ja, uh, ja. daar was ik vroeger fan van. Yeah. Oh. channel oh. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. The horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed. Ain't that something on the ground?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 Times when night falls on the town Right before the light dies the Night falls on the town Het is uh, wel degelijk, uh, slaat dit op uh, Zandvoort. Eén, het is, uh, de muzikant uh, woont hier. Dat is Ruud Houding, die, die woont hier ook. Oké. Okay. En twee, uh, jaren geleden was er een, een uh, Zambiaanse jonge vrouw... die uh, met een Duits gastgezin hier naar uh, Zandvoort kwam... Yeah. En op een gegeven moment uh, had ze dat water nooit gezien, maar kon ook niet zwemmen, uh, maar wilde toch uh, eventjes de zee inlopen. Ja. Nou, en als je dan in een muit komt en dat kwam ze, dan ben je als niet getraind zwemmer ja, uh, als zwaar de ja. En uh, zij heeft het niet na kunnen vertellen. En ja, uh, Ruud die uh, vond het best een aangrijpend uh, verhaal, heeft daar een liedje over geschreven. Later zijn daar nog de mensen die, uh, van haar familie zijn hier nog geweest. En toen heeft Ruud oh. dat hele verhaal uitgelegd in het Zandvoortsmuseum. Okay. En Ruud is trouwens een hele goede vriend van Marco Termes. Dat is ook oh, een okay. vriend van, uh, van deze uitzending. Dus, ja, uh, ja vriend zijn vriend. Ah, ah, ja, ja, ja, ja. Dus uh, Support je Locals, Nightfalls, On The Town. En Ruud is ook bezig met de afronding van zijn nieuwe album. Dus ja, uh, dan moeten we hem uh, zeker weer even laten horen. Ja, ja, ja. ja. En, en natuurlijk Ruud naar de uh, studio halen. Uh, dat, dat, dat, uh, dat is uh, wel een mogelijkheid. Maar ik weet niet of hij zin heeft om te komen. Maar jij ja, had oh. nog meer, geloof ik ja, wel. Ja, van, van water naar bevroren water. En Ach. dan hebben we het over ijs. En er wordt uh, vandaag, uh, dit weekend... zijn de wereldkampioenschappen afstanden in... ik dacht Hereveen is maar uitgelegd. Ja. Uh, en de Nederlanders doen goede zaken bij de vrouwen. Uh, dat is Jutta Leerdam Die heeft goud op de duizend meter. En Antoinette Rijpma de Jong. Die heeft uh, zilver. En de Japanse uh, Miho takai die heeft brons. miho Tagagi. Oh ja, oké. Okay. Ja. Whatever. Um, dat dan al een heel, hele, hele bericht. We gaan uh, naar volgende week. Dan is van 6 tot 12 maart, dat is de week van de afvalhelden. Ja. Nou ja, dat is. Uh, en dat is even kijken. De afvalhelden in Haarlem en Zandvoort worden de medewerkers van de afvalinzameling, reiniging en beheer openbare ruimte in het zonnetje gezet. Op werk staat ze een verrassing te wachten. Uh, voor Haarlemse en Zandvoortse kinderen zijn er op scholen kleurplaten verkrijgbaar. Uh, als blijk van, van waardering voor de afvalhelden kunnen ze die ingekleurd voor het raam worden gehangen of op de rockcontainer worden geplakt. Nou, dat is toch leuk hè, dat ze dat doen. Ja. En, uh, het is nu 4 uh, maart, dus ik neem aan dat dat uh, inmiddels allemaal is uitgedeeld en ingekleurd is zodat vanaf maandag uh, dat uh, keurig voor het raam of op de afvalcontainer kan worden uh, geplakt. Dat is uh, fantastisch. Nou, en als we het toch over afval hebben, dat uh, zaterdag 18 maart... dan moet je dan weer een beetje... nee, hoef je niet voor op te ge ge geven, geloof ik. Dan uh, is er via het IVN Zuid-Kermeland worden de uh, spanenoevers opgeschoond... Uh, want veel plastic en zwerfafval belandt in het water. Dat zien we aan, wel aan het strand opruimen. Uh, en in het voorjaar is het riet nog uh, laag. Dus dan kunnen ze er makkelijker bij. Uh, uh, dan wordt het afval dus... Uh, ...verwijderd door het IVN zuid kennemerland ...in samenwerking met de Kano-vereniging De Trekvogels. En uh, als je zin hebt om even heel ergens anders uh, wat uh, leuks en nuttigs te doen... ...dan kan dat natuurlijk. Want op ma zaterdag 18 maart kan je dat terecht. En de, waar moet je dan? Dat is aan de Spaardamseweg 25 in Haarlem bij de Kano-vereniging De Trekvogels... ...van 11 uur s ochtends tot... 1 uur smiddags. Nou, en ik denk dat je op de website van het IVN Kennemeland de nodige verdere informatie kan krijgen. Ja, nou, uh, dan uh, ga ik nog iets uh, bijzonders laten horen. Want ja. uh, uh, soms loop je tegen dingen aan uh, waarvan je denkt, nou, dat mag best wel wat meer aandacht uh, krijgen. De jongen komt uit, uh, nou eigenlijk het is een jonge man, uh, uit Amsterdam en... Het maakt verbluffend goed... naar nou, Engelstalige chansons. Oh. Hij laat zich in, in, in, uh, ja, zeggen, inspireren... door Jacques Brel, onder andere. Nou, dat hoor je dan misschien... denk ik ook wel terug. Uh, hij heet Morphuis. En dit is het uh, nummer... wat hij niets lang geleden heeft uitgebracht. Burning in Paris. We bow the chimney, to the dark that sleeps in me There's a fire that's yearning in the heart of my mind There's faith in my ashes, a hope hopeless romantic I wish we were burning in Paris tonight Ik If so. Helemaal heel, uh, lekker luisteren, muziek. Oh ja, dat, dat vind ik dus ook. Uh, en dat is uh, iets uh, wat, uh, wat nu nog op, uh, onder de radar is. Maar ik voorspel je, dit uh, wordt uh, wel degelijk uh, groot. Nou ja, jij bent de kennen Jaap. Ja, nou, zeg, Jaap, uh, we hebben nog meer. Uh, ja, ja, ja. We gaan nu naar de inhaakdagen. De zogenaamde themadagen. En dat is uh, vandaag, is het uh, Wereld en uh, ja, dan zoek ik altijd een beetje achtergrond achter uh, de, de, zo'n titel. En de cijfers zijn schokkend, Jaap. Momenteel leven 764 miljoen wereldwijd dus met obesitas... En tegen 2030 wordt er verwacht dat er dit aantal zal stijgen tot 1 biljoen. Hm? Nou, dat is niet te geloven. Overigens hoorde ik laatst, uh, vertelde iemand mij, dat je beter anorexia kan uh, hebben dan obesitas. Dan word je namelijk uh, veel serieuzer genomen door de hulpverlening. Hm? En uh, dit ging over een uh, vrouw van nog geen 20 met uh, morbide obesitas. Dat is weer een aparte... Titel. Dan morgen, 5 maart, is het de dag van een maximum snelheid. En dat is, werd in 2018 in het leven geroepen door uh, Veilig Verkeer Nederland. Ze lieten een website bouwen, denk aan de max.nl. Ja, je ja zou uh, bijna denken, denk aan max. <laughs> en de dag zou minimaal uh, vier jaar uh, lang gevierd worden. De website is al lang uit de lucht. En ook op de sociale kanalen van de VVN wordt niets meer gemeld over deze dag. Maar Misschien had de dag een afrechts effect op de maximumsnelheid. De naam is ook een beetje misleidend. Dus jongens en meisjes, gedraag je morgen keurig en houd je goed aan de maximumsnelheid. Dan maandag is het de Europese dag voor de logopedie. En op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het mooie vak Logopedie en haar gepassioneerde beoefenaars. Het thema van dit jaar is logopedie op de intensive care. En dat, dat wist ik niet dat een logopedist ook veel werk op de intensive care heeft. Nee, nee. Want de taken van een logopedist op de IC zijn uitlopend. En bestaan hoofdzakelijk uit het screenen, behandelen en begeleiden van logopedie problemen van patiënten. Wanneer op een uh, intensive care afdeling... patiënten aan een kunstmatige bearming liggen... is spreken niet mogelijk. De logopedist biedt hulp bij het communiceren... tijdens de bearming. Als patiënten weer zelf kunnen ademen... hebben ze vaak moeite met slikken, hoesten en spreken. En daar is de logopedist dan weer, uh, die wordt, wordt dan weer aan het werk gezet... Dan is even kijken, dan hebben we maandag ook de dag van de tandarts. Ja, wanneer is het voor de laatst dat je naar de tandarts bent geweest? Nou, dat uh, laat ik me niet over uit. Oké, okay, okay, goed. Nou ja, volgens uh, de internet we leveren fa tandartsen fantastisch werk. En daarvoor kruiden ze dan uh, in het zonnetje gezet. Het is ook de Nationale Week zonder vlees en zuivel. Die is van 6 tot, tot en met 12 maart. En daar is een speciale website voor. Week, Weekzondervlees.nl En daar staan allerlei uh, nou ja, tips uh, hoe je dat verder kan uh, die week kan doorkomen. Dan hebben we woensdag 8 maart. Nou, zoals eerder gezegd, het is internationale vrouwendag. Het is ook luizendag. En luizendag is, luizendag is indicatief van een landelijke steunpunt hoftluis. En op hun site staat vermeld. Op, uh, even kijken, wat staat er nog meer vermeld? Dat het. Uh, oh ja, het is dan die dag. De bedoeling dat alle kinderen kort voor deze dag thuis door hun ouders worden gekant. En bij controle op school is dan geen luis meer te vinden. Zo hoopt het steunpunt. Want het uh, doel is om alle kinderen in Nederland luisvrij te krijgen. Nou, daar hebben ze dus een speciale dag voor uitgevonden. Het is ook het Hindoe. Hindoes, Hindoenisme. Nou ja, dat dus is een geloof in, uh, in Azië. Ik krijg het niet uit mijn bek. En inmiddels uh, kent het Hindoeïsme. Nou, Hinduïsme? Ja, ja, ja, fijn. Ik ja, ja. zal we je dat wel even een handje helpen. Ja, jongens, heel, he? He? heel fijn. Ik struik wel zo woorden. <laughs> Het is in ieder geval een geloof in Azië. dat in Azië is ontstaan. en met inmiddels allemaal volgelingen over de hele wereld. Uh, toch kent deze godsdienst nog altijd de meeste aanhangers. in de Aziatische landen, vooral in India. Dan donderdag is het Wereldnierendag. Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten, is goed voor gezonde nieren. En um, op deze dag wordt ook het belang van de orgaandonatie benadrukt. Dan um, uh, volgend weekend, of aanstaande vrijdag, begint het dan. Dan is het Begin NL Doet. Dat is twee dagen, 10 en 11 maart. En dan uh, organiseert het Oranje Fonds deze grote vrijwilligersactie. En NL Doet. Zetten de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne. En dan zien we dus de Koninklijke Hoogheden weer in de verf kwastje te hand nemen of anderszins. Koninklijke hoogheden, ja. Ja, ja, ja dat herinner ik ja. me wel. Dat stond ja, dat, uh, Prinses Beatrix, die stond uh, ja. ook iets te doen. Ja. En, um, en, en Willem-Alexander ging die toiletpotten repareren, want uh, dat heeft mm. hij ooit nog eens een keer uh, oh, ja. gedaan. Uh, toiletwerpen, ja, tijdens ja. ja. een uh, koninginnedag. Was het toen nog. Okay. Ja. Okay. En, en nu moet hij ze denk ik weer uh, terugzetten, want ja, ja hij heeft er ook mee gegooid. Ja, ja, thuis. Thuis. Ja, goed. Nou goed, goed NL ja. Doet heeft ook een eigen website, nldoet en dat waren de inhaakdagen ja, ja. voor deze week. Ja, de inhaakdagen. Nou, uh, het is in ook ja, inhaakmuziek. Maar het is ook uh, gelijk meteen het einde van het van okay. programma. Want, nou, ja, uh, want, dat ja. me maar genoegen. Ja, wij ook. En uh, Nu moeten we wel even kijken of uh, Fred zou direct nog in de studio komt. Ja. Hij heeft wel gasten. Hij heeft wel gasten. Ja. En anders moeten wij na nou blijven. Maar ja, goed. Ja. Uh, de laatste voor deze Zandvoort op zaterdag. En volgende week zien we wel weer verder. nou is er dan zeker wel. Maar uh, of ik er ben, dat is vers 2. ¡Dagor! Oye, oye.